Motion by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Hey, no shot. Zandvoort heeft het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Net nu toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen! We, we gaan beginnen! Ja, hey, we ja. Goedemorgen, Toebak leeft op de zie je Het is de dag voor Pasen. Oh, Altijd een heerlijk weertje ook weer. Of is het de dag voor Kerst? Nee, het is helemaal niet de dag voor Pasen of voor Kerst. Het is Paas Zaterdag. Vanavond gebeurt het al. Wat gebeurt er vanavond? Het is eigenlijk een soort kerstnacht, maar dan een Paasnacht. Ja? Dan uh, gaat het gebeuren. Oké. Okay. En ik uh, wat, wat was het ook weer laatste te... avondmaal laatste avondmaal ja. ik heb er vandaag nog een stuk over zitten lezen de, de kleiskant van nederland over Dr. smallhout over judas ja wat eigenlijk, eigenlijk judas eigenlijk een hele fanatieke volgeling was van jezus en die dacht zoiets van nou weet je wat Jezus is toch zo'n grootheid? Hij kan zichzelf of zo redden. Nou ja, hij pakt de macht niet. Hij doet er niks mee. Het is een beetje... Jongen, hij zit een beetje in die slachtofferrol een beetje. Zo, weet je wat? Ik moet hem even het vuur aan de schenen leggen. Dus ik, ik meld hem aan. Kijken wat hij dan doet. Hè, of hij dan een beetje actie onderneemt. Doet hij niks, sukkel. En doet hij helemaal niks. Laat hij al die ellende over zich heen komen. Van, ja, ik... ik, ik, ik ik ben het slachtoffer van de mensheid. Ja, had hij nou wat gedaan? Optreden moet je. Wij zijn. het slachtoffer van het in de mens. Want hij schijnt voor ons als zonde gestorven te zijn. Ja, dat had ook iets kunnen doen, gewoon op dat moment. Judas dacht bij zichzelf, nou dan moet hij iets doen, onderneemt hij iets. Nou, Judas, we zijn nog eerder dood dan Jezus, die had er zoveel spijt van wat. Wat een sukkel. Was hij gewoon niks gedaan? dat was hij eerder dood. Ja, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik ook niet. Ik heb die je mal Die brengt je gewoon binnen vijf minuten helemaal op de date, gewoon hoe er al zit. Knapt. Als dormidee nou, grendaard. Ja, eigenlijk bijna wel, ja. ja. Ook Marken zit er vandaag weer bij. Ik ben er ook vandaag weer. Ja. En er is vandaag een hoop lekkers in de studio. Ja, maar we moeten er wel een beetje mee stoppen jongens, want groeit, groeit groei nog meer dicht. Ja, ben je maar... aangekomen? Nou, misschien. Sorry, dat moet ik ook niet vragen. Dan dat moet je nooit vragen. Som... Je moet dan, dan wel nooit vragen of ze <laughs> en de haar geverfd is, of ze hoeveel ze weegt, maar hoe oud zit. Dat moet je nooit vragen. Nee, dat zijn geen dingen. Het zijn gevaarlijke dingen. Ja, gewoon alleen maar zeggen, je ziet, maar er goed zeg, het ziet er goed uit. Oh, oh. Volgens, mij, volgens mij ben je afgevallen. Ja, precies. Dat scoort altijd niks over het gewicht zeggen, dat is gewoon... want dan heb ik gewoon van, ja, ik moet even riemel. Oh, zit die los er dan? Weet je, hoopvol. En denk ik van... ker jij geeft wat meer tips nog? Houd toch op. Oh, dat de waar. Ik kan er niet zo goed tegen. Alsof ik het niet leuk vind. Alsof ik het leuk vind, nee. Ja, kijk maar even de webcam. Dan kan je ook nog kijken hoe de andere mensen eruit zien. Oh, ik zwaai. Ja, het is altijd heel gezellig om te zien, gewoon de zaterdagmorgen. Toepak op de radio tot met 10 uur. Het sneeuwt in Nederland. Sterker bij paaspop. Ah, ik zag gisteren wat beelden ervan. Erg leuk. De koeks! 10 minuten over 8. In de zaterdagmorgen. de cooks and always where I need to be. Ja, dat is goed. Altijd op tijd te zijn. Dat dus is een voornemen. Nou, en hoewel. Ik heb helemaal niks te klagen. Nee hoor, ik ben altijd op tijd. Uh, ja, nou. Wat uh, op deze... Nee, ik, ik zie nu net. We hebben het net over de... Ja, daar hadden we het net over. Over ja. de passion. Ja, precies. Maar nou zeg jij... Van uh, wow, uh, iets over Anita, Maar ik de, Ik kijk toevallig dan even naar uh, ja? de passion. En dan krijg ik EO. En Er staat er zelfs dat je een gratis CD, een DVD aan kan vragen van de passion. Oh, wat leuk? Ik denk van, nou, dat is de passion. Ik vind het toch wel heel erg aardig van, uh, van uh, de EO. Omdat uh, gratis zo graag willen zij het woord van God brengen. Dat vind nou ik toch ja, mooi. je had het natuurlijk overal. Je had het op kunnen nemen. Je had, ja, ik bedoel, ja, is zit niet echt handel in, denk ik. En het is natuurlijk ook wel weer een gebaar om het verhaal van Jezus toch onder de gewone mens te brengen? Ja, precies. Ja, dat ik verhaal ken je nog niet. Nou, uh, ja, ik heb het zonder nou, gehad. Ik, ik uh, denk ja. dat een heleboel jeugd. Nee. Het eigenlijk niet kind. Omdat het gewoon helemaal niet meer. Uh, de maatschappij leren of zo. Worden eigenlijk amper aangestipt. Amper. Denk je, ik. Was, Jezus was toch een man. in, uh, Je zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zoiets was het. Nee, eerst, en die eerst, is toch de gemarteld de door. Uh, ja. Was de Eerste Wereldoorlog? Ja, zoiets was het. De Eerste dus, Wereldoorlog. Okay oh, dat was er, ja. Was hij door, door, door Al-Qaeda gemarteld? Wat hebben ze? Door Al-Qaeda ofzo. Door Al-Qaeda gemarteld, ja. En daar sturen we nu verzetstrijders naartoe. Oh, heb je al geld gegeven voor uh, um, Giro 555? Nee. Voor uh, Syrië is dat? Nee. Nee, nee, nee. nee. ik heb nog wat vrienden, die stuur ik gewoon heen om te strijden. Dat is makkelijker. Ja, dat is wel makkelijker. Dat is beter. Ah. Ja, ik heb wat mensen in de Halem zitten. Die uh, zijn van geloof, geloof gewisseld. Dus die gaan dat oplossen daar, joh. Helemaal geen punt. Oh, zie je trouwens? Ik, ik heb gezien dat zij de tune voor het Spijt me heeft ingezongen. Wie? Ah, uh, niet aan mij. Oh, we zitten weer bij niet aan mij, sorry. Ik was en, uh, weer van de, de, de het verhaal kwijt. Ja, maar jij zegt over dat zij had wat zeuren en Leroy. Dat weet ik helemaal niet. Ik zie hier wel iets van Air Supply, maar dat is uh, ja, dat zijn liedjes die zij uh, gecoverd heeft of zo. Een Lied Towers. Nou, ik moet misschien even toelichten waar, waarvoor. Nou, en ik blijf zitten bij niet aan mij. Ik had ze niet aan mij. Is het ook wel leuk dat ze Maria speelde bij de Passion? Maria had hem toch alleen met één man had het bed gedeeld. Ik vond eigenlijk dat het niet helemaal kies was dat Anita Meijer Maria speelde. Ja, Anita Meijer heeft toch echt wat meer mannen versleten dan één stuk. Voor het ja, niet hallo, ik uh, heb er ook wel meer dan één versleven. Nou zeg, ja. nou, vertammen. Twee in ieder geval. Ik ben getrouwd ja. geweest en ik heb een kind van iemand anders. Nou, heb ik in ieder geval twee. Ja, ja. De rest houd ik me uh, stil over. Gaan we nog uh, dit uur lopen opscheppen hoeveel, met hoeveel we naar bed zijn? Ja, ja. ja dan hoor je er al zo ver af. Sommigen worden dan helemaal wierook Was het die Jeroen Pauw? Dat die toen... Uh, oh ja! Die werd toen want dat hij het zo van vrouwen... Nou, en als ik dat dan hoor... Het worden langzaam twee hele oude mannen daar zo ja. bij... Zo. Echt nou ja, maar ja, het, geeft, het geeft wel een soort sexappeal als jij de macht in hand hebt op tv. Ja, uh, ja. Maar ja. ja, Martijn kan die ze ook uitzoeken als hij wil. Martijn van Nieuwkerk. Ja. Nog wel, maar oh. hij moet, hij, moet, uh, moet uitkijken. Nou, ja, maar volgens mij moet heeft hij zijn volgens... look veranderd en hij ziet er jonger uit, vind ik. Ja, zijn haar gaat steeds een klein stukje korter. Ja, hij, en hij stopt. Ja, een is gestricteerd. Ja, gegeven is zijn haar zo kort dat je zijn oren ziet, want hij flappen oren. En dan zegt hij van: jongens. Bedankt. Zo is het genoeg. Dit was het doel eigenlijk van de hele op om uiteindelijk mijn oren te tonen aan de mensheid. Om te laten dat ik me daar niet voor schaam. En dat heb ik gered. Als je en nou, ze toont, dan laat je ze wassen door de mensheid. En daar moet je mee weer uitkijken. En okay. dan kan hij naar zijn eigen cafeetje met een ja. glas wijn. En met het glas wijn voor Frankrijk, de ja. was Dat staat geloof ik. Oké, okay. kijk nog even naar nou, Marcus. je ziet echt zo dit aan te horen. nou? we nou... Waar ik vroeg er helemaal niks meer, man. Nee? <laughs> Als wij het maar begrijpen. <laughs> Wat is jou de afgelopen week zo opgevallen? Ja, een hoop. Uh, uh, hem. Ik heb uh, van de week uh, het asfalt gekust op da 9 dat was ook wel erg fijn. Oh, en, uh, met de motor? Met de motor, er was iemand uh, die had me zo wat aangereden. Zo met wat me... aangereden? Ja, ja die... doe je de pauze na. Wat ziek idee. En uh, uh, alles werkt nog eens zo bij jou? Ja, ik heb een beetje last van mijn been, maar voor de okay. rest. Uh, Vandaar dat je wel. nu ook in de auto was, is je motor, is, is die helemaal uh, klaar? Nee, nee die, die doet het nog wel. Oké. Okay. Er Moet is er wat wel uh, aardig wat schade. Oh, ja. nou gelukkig leef je nog man. Dat is toch wel belangrijk. Wat kwam, het door de gladheid? Nee, er was een auto die uh, vlak voor me opzij schoot. Oh, en uh, ja. Ja. Ja, ik stond vol op mijn rem en toen ging ik onderuit. Oh, het blijft zo hoor, vind ik, met motorrijders. Want uh, de ongelukken die gebeuren, die uh, gebeuren vaak door, door auto's die ze niet zien. Of door, die ze verkeerd uitwijken. En, uh, ik, ik, ken, ik ken iemand, een collega van mij, die heeft dus twee broers en een zus. Die hebben alle drie een ongeluk gekregen waar niet zijn eigen schuld was. En een collega van mij ook. En uh, nou, die... die uh, ik kwam ook niet best uit, die is toen zelfs afgekeurd en alles. Maar ja. Nou, zat toen in de kreugelslag alleen maar van, jullie moeten mijn werk bellen hoor, oh, want dat komt niet hoor. Of, of ja, ik moet dan mijn werk en zo. Ja, ja dat, dat, dat was, zo dat was dus bij mij ook heel stom, want die auto, <laughs> ja. die, was, die was gevlogen. En de auto achter me, die stopte en die vroeg nog om mijn telefoonnummer. Alleen ik was zo van, ik moet naar mijn werk. En, okay. en ik ben, dus ik ben gewoon doorgereden. En Op een stukkenmotor eigenlijk een beetje? Nou ja, hij, hij rijdt nog gewoon prima, alleen mijn hele kappen zijn gebroken. Oh. Maar nou ja, dan zit je zo van. Uh... Terwijl je eigenlijk in shock bent. Ja. Kijk, dat zijn de mensen die de maatschappij draaiende houden. Die gaan nou gewoon op... Ik moet naar mijn werk. Maakt het nog niet uit? <laughs> ja, dat benen, dat is. komt wel! Zoek jullie het later. Kom je binnen met zo'n sleepbeen. Ja. ja, sorry, ja, ik heb een ongeluk gehad, maar ja, ik moest toch werken. Er We zijn toch klanten in de winkel die je gebak moeten kopen. Ja, dat is heel belangrijk. <laughs> ah, ja, dat is zo, de missie. Zo redeneerde ik wel ongeveer. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Werken naar kunnen in zieken in je eigen tijd. Zo is het in ja, de maatschappij. maar je moet ook blij zijn tegenwoordig dat je werk hebt, want zo ja. is het wel. Maar ik vind het wel irritant, dan ben je net lekker aan het bellen. Dan zit je net in een gesprek en dan komt zo'n motoren tussendoor. Die ik er ook wel, ja, er wel een, een beetje van. Ik kan het een beetje zachter voor eh, En dan gaat hij in de vangdeel. Okay. <laughs> <laughs> nou, je kunt erom lachen, maar je bent met de schrik vrijgekomen. Ja, ja, zo wel. is dat wel weer natuurlijk. Ja, Oké, okay, de nieuwe zinger van Sue Ik vind hem eigenlijk uh, niet zo leuk. Dus vandaar ik een ander stuk pak voor de cd. Die oh, hit me! Natuurlijk, graag. Uh, wacht even hoor. Hier nou! Heb ik hem nou? Touch the place where we meet Where you and I become she and me I'm not as strong as I pretend to be You feel the scratches and scars Het is weer tijd voor Tobak leeft. Drifted ashore through the streams of oceans Whispers wasted in the sand As we were dancing in the blue I was synchronized with you nice But now the sound of love is out of tune you yeah. yeah. Echt paasmuziek hier dan hè? Psychedelisch. Nou, het is niet helemaal het psychedelisch. Maar ik vind het wel een beetje paasmuziek. Woodkid, de nieuwe single. The Golden Age is uitgekomen. En uh, Ga eens naar luisteren. Staat, natuurlijk staat er ook deze plaat op. En ik moet zeggen, ja, dit is zo wereldsgewoon, dit. Dit blijven komt, dus altijd er is even op zoek op YouTube. Gewoon een videoclipje bij, zo theatraal. Zit ik bij een videogame, zit het. Uh, maar goed, ja, je moet ook die andere platen een kans Sorry. geven. Hè? Laat eens los, dingen van vroeger. Ja. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja, het is moeilijk. Ja, ik pak uh, toen oh. eigenlijk af en toe toch weer in het verleden te vallen. Ja. Van die oude koeien uit de sloot halen. Ja. En e, waarom ben ik daar weer ingetuid? Waarom? Ja, veel. ik mee... daar weer over? Ja, weet je nu wat? Die man aan het kruis. Ja, in de Eerste Wereldoorlog. Ja, die toen gestreden heeft. Nee! Gek! Dat was in de tweede, <totstut> ja. toch? Ik weet het ook niet precies. Ik heb de Passion wel gezien. Ja, wat ik ik leuke liedjes Als jullie he. goed opgelet hebben. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik het helemaal verteld. Ja. En uh, toen zei iemand nog wat leuk al die weetjes. Maar ik denk van ja, dat kan ik niet ieder jaar doen. Maar als jullie het echt willen, dan moeten jullie even bellen. 5730393. Dan gaan wij het even voor je opzoeken. Ja precies. Want ja. u weet het wel. In, in, in grote lijnen. Ja. En uh, door de Passion heb je natuurlijk weer het hele verhaal weer gehad. Ja, ik weet het niet hoor. Ik word door die platen van Bluff. Marco wordt verlaten, word ik altijd afgeleid. Ja. ja. Maar ja, ik, ik heb nog een reden. DVD met uh, ja? Jesus Christ Superstar. En ik heb het altijd idee dat ik die vanmiddag ja. misschien even op ga zetten. Ja, kijk, dat vind ik pas cultuur. Dat was goede Jesus muziek. Christ Superstar. Ja, ja. met die Yvonne Ellemann. En die was dan uh, geloof Yv ik... Uh, Yvonne Kellerman. Elliman. Kellyman, toch? Kellyman? Oh, Kellyman. Elliman? Kelly, Marik? Elliman. Nou ja, maar ik weet het helemaal niet. Het is voor, <laughs> voor zijn tijd. Het voor mijn het is tijd. Oh, man. Dit Bij is mij echt... werd het toen op de middelbare school, werd het dan uh, op ja, een avond die wel. film gedraaid. Die was toen net uh, uit. Dat ja, was echt zo lang geleden. Alle nou, mensen dingen die voorbij gaan. Oh ja, toen liep ik langs... Uh... Nee, over oude mensen ja, gesproken. Dit is anders. wel een leuke. Ja? Een 84-jarige vrouw uit het Engelse Walls Hall is gered door een telefonische verkoper dat ze beroerte kreeg terwijl ze met hem in gesprek was. Dus denk erom als iemand jou belt om wat te verkopen. Hij kan je leven redden. Ja? Jessica Robbins werd dus op 12 maart gebeld door Simon Shepard. En hij voelde tijdens het gesprek dat haar ademhaling stokte en ze kreeg het steeds benauwder. Het was pas de tweede shift van die 25-jarige man. En hij raakte niet in paniek, maar hij beëindigde het telefoongesprek en overlegde kort met zijn baas en die heeft hem verteld dat hij al snel de spoedeisende hulp moest inliggen en uh, opnieuw contact met hem op moest nemen wat niet lukt, en hebben ze dus gewoon iemand op afgestuurd en zo en ja het is gewoon helemaal goed gegaan zo. dus uh, denk ik van ja ze, ze zijn toch ergens goed voor uh, die telefonische verkopers Blijkbaar, dat komt ik schreef ze vaak af ja. zeg, heb ik al, heb het al gedaan, ja. heb het al gezien ja. en zo de miet erop Weet zo. Kennen van ons kwam laatst ook weer met een uh, verhaal. Die zegt van. Uh, ja, mevrouw, vorig jaar had u in uh, de, de, de naamgids. had u een. Uh, als het eens 150 euro, hè? Wilt u nou. wilt u bij hetzelfde blijven? Of wil u een uitgebreid pakket? Uh, het was er even stil. Ze zei van. U bent niet helemaal lekker, geloof ik. Ik heb helemaal niks bij u afgesloten. Had, je, had ze bijna toegezegd aan iets wat ze niet had. Ja, en dan had ze zelf 150 euro moeten betalen. Mark, wat uh, zie je op het internet? Ja, ik heb hier een berichtje over een vrouw. die op zoek was naar een. Uh, een miljoenen. Uh, ja. ja, hoe noem je dat? Uh, appartementje. Ja. En uh, nou ja, de makelaar hielp uiteraard graag. Alleen uh, de vrouw liet uh, weten van ah, de komende jaren komt het nog niet vol te staan. Want uh, het is voor mijn kind. Dus uh, oh ze was nu alvast op zoek. En ze heeft 5 miljoen neergeteld om het uh, huisje alvast te kopen. En dat staat uh, de komende 10 jaar waarschijnlijk nog leeg. Oh, dan wil ik het al dus, uh, een tijdje huren. Volgens mij kun je dat toch gewoon verhuur doen voor Het uh, is ander, gek voor woorden dit gewoon. Gewoon alvast, zeg maar... Al je kind wordt geboren, je gaat kijken welke school moet ze eigenlijk gaan doen. Maar je hebt, ja, door een huis is het wel sociaal. Een school ja, want is nu alweer druk. het is dat ze dit geld op naam van een kind zetten hierdoor. Appartement op naam van een kind. Dus als zij dan uh, door de crisis uh, gepakt worden, dan heeft ze ieder geval het appartement. Ja. Waar, waar ze haar niet op kunnen... Nou, kan, uh, ze vervangen de regels waar je bij staat hoor. Dat is helemaal geen punt. Ja, dat is waar. Ja, dat, dat is, is waar. waar. Dus, uh, nou ja. Goh, ja. Goed vooruit. Zicht straks nog nieuws over. Onder andere, vraag het maar aan je moeder. Klas vandaag in de klas kan er meer over. En natuurlijk ook nog hits, dames en heren. En natuurlijk nieuws uit de regio. Ik zit even kijken naar de playlist die we vandaag hebben. Dat is namelijk uh, Receive van Alanis Morissette. straks the strokes. And welcome to Japan uit het nieuwe album. Hier, de zaterdagmorgen. Things first. I'm at service. I make sure your needs are met. I'm so selfless. I give hard and serve hard, and now I I need a break. I give big. I give all. Did you? I'll dedicate it now Een beetje christelijke muziek. Moet wel, hè? Zaterdag voor paas. Dan, uh, dan herdenken we dat Jezus een strijd heeft gedaan. Ik ben er zo kwaad om nog van voor nog dat ik dat dat Jezus eigenlijk allemaal niks onderdoen had. Gewoon een beetje de slachtoffer aan aannam. Of uh, stond echt iedereen tegen zijn zin ja, been aan? Ja, ik wel, ja. Ja, ja oké, okay, ik zal er niet te veel over uit. Maar. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is namelijk alweer half negen geweest. Marcus. Ja, nou, aankomend weekend, 1 april, zijn er uh, op Circuitpark Zandvoort de kruidvat Paas paasraces. Ja. En uh, dit jaar zijn de, de racetrucks weer terug. Dus dat uh, wordt weer uh, spectaculair. Wacht even, hoor. Doet hij het nou of niet? Nou, ga maar even verder. Hij doet het niet. En uh, nou, deze hond, duizend pk sterke racetrucks uh, zullen rondjes gaan rijden of ja. racen op het uh, circuit. Dus dat wordt wel spektakel. Dat uh. denk ik ook wel, ja. En ik heb het één keer gezien zo'n uh, zo zo racetruck. Dan zo'n eentje van... Uh, die Dakar rijdt, die was ook op Soekie Park Zandvoort. Ja, nou, als je ziet dat ze gewoon driften, met die, met die gewoon slippen door die bocht heen gaan. En, en dan ook, ook af en toe en dat heb ik nog niet nog gezien. gezien maar. Maar. He, daar zijn we toch, gedacht, ja, wel erg. Het enige oh, is helemaal stuk. Maar wow. we waren er met Nieuws uit me staan. Ja, het is net over race en zo. En over <laughs> vrouwen okay. en zo. En dan heb ik je helemaal afgeleid. Nou, ik kan nog even melden dat afgelopen zondag was het echt een spektakel. 13.000 atleten deden mee aan de Runners World Zandvoort Queer Run. Ja? Dat mag uh, dat met Scrabble. En verder, uh, ja, het was ijskoud. Heel veel mensen waren goed ingepakt. Wel wat minder uh, mensen langs de kant die aanmoedigden. Ook werd er geen spinning gedaan voor uh, Café uh, Nuf. Want uh, ja, dat, dan zou je onder koel raken. Er was wel een spring, springkussen op het Raadheidsplein voor de kleintjes uh, neergezet. Verder was er ook wat, uh, wat muziek. De band Muggenblazers. Het was met z'n allen toch wel een heel spektakel. Ook bij Laura en Harry uh, uh, hadden ze een, een, een, een DJ buiten gezet uh, DJ Wim Dat Mendel. Hij is betaald. Wat sorry? Het <laughs> was een DJ. Ja, ja, maar hij hebben, we het, uh, Hup, hebben we het eruit gezegd. Jij bent daar te staan, Verder moeten we even complimenten geven aan de vele Zandvoortse vrijwilligers die mee hebben gedaan. Die het toch allemaal, ja. Je hebt het mogelijk gemaakt. En heel veel mensen hebben ook uitgedeeld aan de sporters. Want ja, het is toch, toch een echt een toppe om met deze temperatuur een rondje te gaan rennen. Precies. Oude tijden herleven. Want op de eerste en tweede paasdag gaat er een paastreintje rijden. Van 11 tot uh, 6 uur door Zandvoort. Het treintje brengt u langs diverse plekken. Stopt bij het Badhuisplein, het Raadhuisplein, het NS-station. Centerparks, uh, Center Parks Park Zandvoort. Circuit Park Zandvoort gaat langs de boulevard. Het is een leuke route van 30 minuten. Chris door Zandvoort... Kost slechts 4 euro en uh, kinderen tot en met 12 jaar en ouderen van dagen. van 65 uh, plus, die betalen slechts 3 euro. Dus dat is wel leuk. Oké, okay, Marcus. Ja, uh, aankomend uh, vrijdag 5 en zaterdag 6 april uh, brengt uh, de jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Helderink. Uh, geld in de fik. Het is een verhaal over uh, de firma Webster Co, een uh, merkwaardige onderneming. Met dames die uh, nogal platzak zijn en die doen uh, allerlei dingen om uh, geld te verdienen. Waaronder uh, horoscopen trekken tot verhuur van klaagvrouwen voor begrafenissen. Uh, u kunt terecht bij Webster en Co. voor al deze dingen. Oké. Okay. Maar ja, hoe lang uh, gaat dit nog goed? Je kan het zelf aanschouwen. Aankomende vri uh, uh, vrijdag 5 uh, en zaterdag 6 april, dus volgend weekend. Ja. Okay. Vanaf 19.30 uur 30 en de entreekaarten zijn aan de deur 5 euro. Okay. Nog even over een nieuwe Facebookpagina. Dat leidt aan een groot feest. Voel je zandvoorten? Dan moet je je aanmelden gewoon bij deze Facebookpagina. Het kwam eigenlijk gewoon als, uh, als grapje. Maar uiteindelijk zijn er al 3000 volgers. Of uh, mensen die, de, die het leuk vinden. Die er iets mee willen. En nu komt er dus een soort reunie. Dat gaat uh, uh, plaatsvinden op 13 april. Dus op zaterdag. Beats Club 10. Alle leden zijn er vanaf uh, 15 uur welkom. Drie uur s middags dus. Uh, je moet zelf je consumptie betalen. Het is simpel. Kunnen maximaal 500 leden kunnen daarbij zijn. Ja, ik ga ook. Mag het uit de hand lopen? Dan wordt er gezocht naar een alternatieve locatie. Want we hebben dat haren nog een beetje in ons hoofd zitten. Weet je nog wel? Ja, het ik, is, blijft spannend. Excuses aan. En verder gaan oud-barkeepers... Uh, om de zoveel tijd gaan ze elkaar wisselen achter de bar. Dus het wordt echt iets leuks. Het is vooral een beetje over vroeger weer praat. Echt. we is dus helemaal in nostalgie gedompeld... heb ik het die de laatste tijd. Pas geleden was het ook zoiets. Dat ging ook over vroeger. Was het niet met uh, al die oude foto's in... In een of andere wagen. Nou, Jolanda weet niet precies wat ik bedoel volgens mij. Een of andere wagen? Ja, die kwam langs en ging ze praten over vroeger. Met foto's. Nee, ze weet het niet. Ja, oh, de, de, de Ja, precies. die wagen Ja, ja de de die, dat is regelmatig. Oh, die komt er, er ook bij. Oh, ja. leuk. Nou ja, niet, die is er niet bij. Maar die was pas geleden ook al. Nu dit Facebookpagina gaat ook weer terug in de ja. tijd. Ja, ja hij, ik zat nou, eventjes te uh, verliezen in de biografie van uh, Hans Vermeulen. Want we hadden het over te Meijer. En He? hij heeft het leuke, dat is zo'n dagboek <sus> geschreven. Maar we waren What? met, met Sanford Nieuws bezig. Ik Je bent helemaal ontspoord gewoon, man. Ik, ik wou nog even vertellen dat de asfaltering van de Van Lederweg is uitgesteld. Ja? Want de kou van de laatste week heeft de Gezorgd dat er vertraging is ontstaan... ...bij de asfalterings- en beleidingswerkzaamheden. Beleidingswerkzaamheden. En uh, aangezien de verwachting is dat het toch tot uh, na dit weekend koud blijft... Uh, ...gaan ze het uitstellen tot na de paasdagen. De gevoelstemperatuur gaat overdag naar beneden. Dat is voor het draaien van de asfaltdeklagen... ...voor een rijbaan en een fietspad niet goed. Maar ze hebben dus wel de weg opengesteld... Dus het verkeer richting het Park Zandvat kan dit weekend gewoon gebruik maken van de rijbaan die er nu ligt. Maar het is wel aan te raden om niet te snel te rijden. Er zijn nog geen lijnen aangebracht. En ja, je weet niet of er misschien steentjes tegen je uit opbosten of botsen of zo. Nee, joh. Ja. Landen. Ja. Lekker ding. Ja, heel op blijven letten natuurlijk, hè? Nieuws. Nee. Uit Dat was nieuws. Is klaar. Het nieuws uit We zijn er klaar mee. En uh, wat hebben wij nu? Oh ja, de nieuwe single van The Strokes. Dat is hier verwachten ook alleen maar nieuwe muziek. Eh uh, ja, Welcome to Japan. If we don't take time, Single. En dat uh, was een weer. Oh, Welcome to Japan. Dat, hoe kan ik het alweer vergeten? Het is dus, uh, 20 minuten voor uh, 9. En wauw, kijk, het is toch best zonnig? Hey, ja. ja er zitten allemaal te roepen dat het net zo koud is als in, uh, in de kerst. Of nog kouder dan de kerst eigenlijk. En de kerst was ook helemaal niet koud. En ik liep vanochtend buiten. Ik denk, nou, ik vind het <coughs> allemaal wel meevallen eigenlijk. Zo dramatisch vind ik het allemaal niet. Ja, dus, uh, Nou, Wat dramatisch is, vanavond begint de zomertijd, hè? Ja. Dus om twee uur vannacht gaat de klok een uur... Vooruit. wees gerust, dames en heren, als je in de kroeg zit, je mag gewoon een uur langer blijven. Ze hebben daar duidelijk afspraken over gemaakt. Dat, uh, ik zal straks even voorlezen, anders wordt het weer onduidelijk. Ik ga het even goed voorlezen voor mensen die ja. niet naar de horeca zijn of misschien in de horeca werken. Zo van, nou, hoe, uh, ben ik dan eerder vrij? Nee. nee dat kan niet. ik langer blijven? Ja. Dus straks een meer wel. over. Maar dus uiteindelijk zijn ze gewoon uh, de sigaar. Want ze moeten, en nu een uur, ze moeten gewoon echt een uur langer werken ja, dat is niet zo. Dat als hij achteruit gaat, nee. dan moeten ze ook een uur langer werken. Ja, dus nou lekker dan. Lekker dan. Dus eigenlijk gaan, blijven ze de, de kroeger dan volgens de nieuwe tijd tot vier uur open. Dan zijn ze in overtreding, dames en heren. Ja. Ja. Als ze nou de klok dan gewoon om drie uur een uur vooruit zetten. Ja, dan heb je die koe tot drie uur open heeft. Ja, ja daar, daar hebben ze wel duidelijk een richtlijn voor. Ik zal ze straks wel even voorlezen. Ik weet ze zo niet uit mijn hoofd. En voordat ik alle dingen ga toezeggen, dan krijg ik straks weer ja. rechtszaken aan de broek. Van uh, ja, je beloofd dit. En, dus zo kan, en wat uh, ook zo is, 1 april is maandag. Ja. Niemand gelooft het, maar het is gewoon zo. Ja. Maar dan heb je in ieder geval geen gedonden dat je te laat op je werk bent. Nee. Dan ben je al een beetje aan het wennen. Maar tweede paasdag is, dus, uh, is er dus geen test van het luchtalarm. Als je ja. denkt, waar blijft die nou? Ja. Want normaal klinkt die elke eerste maand van de maand om 12 uur. Maar omdat het een feestdag is, wordt het opgeschort. En uh, het ministerie van Veiligheid, hebben wij dat? Van Veiligheid. Zegt ja. dat er nooit getest wordt je, op de nationale je feestdagen. De herdenking en religieuze feestdagen. En de eerstvolgende keer dat ze klinken is het dus pas op maandag 6 mei. En dan duurt het. Let op, we gaan volgende keer klokken. 1 minuut en 26 seconden. Maar goed, ja. jij kent de meneer minister van Veiligheid niet. Nee, wie is dat? Ja. Sinterklaas, zoals oh, hey. u weet, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Hij okay. oh, ja, is. Hij heeft wel een veilige stem. Ja. Volgens mij doet hij ook alles veilig. Ik heb het <laughs> uh, idee dat je je niets, de... hij wel. Hij valt met zijn zak. Nou. Uh... <laughs> En die heeft hij altijd nou, bij zich, de ja. zak van Sinterklaas. Als, als we het toch over uh, politici hebben. Uh, Mark Rutte, die is benoemd tot. Uh, nou ja, die staat derde op de lijst best geklede um, politici van, uh, van de wereld. hem staat Beckham. Uh, David Cameron van Groot-Brittannië oh, okay. staat uh, op nummer 1. Uh, Laura. Zo, hoe spreek je dat uit? Chinchilla. Ja, van zijn hondje, weet je. Die heeft zelfs op de arm, weet je het niet. Van Costa Rica, die staat nummer 2. Nou, moet ik zeggen, er staat een foto bij. Nou, ik ben. zij? Ja, maar dit zijn politici, die mogen geen seks uitstralen. Nee, dat is wel waar. Ik denk dat dat het wel is. Want als je de echte best geklede mannen neemt, dan krijg je weer die metromannen zoals David Beckham en zo. En die ene, Ronaldo. Die voetballer, die ja, schrijft ook, ook zo... Er uh, was gisteren een mode-item in de trein. Bij de metro heb je dan een metro modestuk. stuk ja. Daar stonden al die mannen in. En ik denk, oh, wat een vatjes allemaal. Dat <laughs> wat, zijn toch geen kerels? Wat een vatjes, is, allemaal dik. Vatjes, nee, nee, nee, niet, niet vatsig. Vatje, gewoon vatje gewoon zo... Zodat je denkt van, niet aan mijn haar, niet aan mijn haar. Oh. Ik vind dat zo heerlijk als je... Ja. Als je met een man uh, gezellig, geen ge retonsoen ge of zo lekker zijn haar. Zo, dat moet allemaal lekker voelen. Ja, precies. Niet oude haar? Nee, mijn haar zit net oh. goed. Nou, daarvoor is uh, ja. Rutte ook een beetje uitgeroepen tot de, de James Bond, zeg maar. Omdat hij ja. namelijk zijn haar zo op in een scheiding heeft gegaan. dat je denkt van het zou een twintiger kunnen zijn. Maar het is het niet. hij is, is niet oud hoor. Nee, nee, hij is zeker niet oud. Maar uh, grappig, uh, het was Fanny ver dus, die het uitgeroepen heeft. En vandaag hebben ze ook een foto bij het. Uh, twee foto's bij het bericht gedaan. In de kletskant las ik het bericht ook. En dan zie je Piers Brusson. In een positie, dus je denkt van, niet helemaal een leuke foto. En Mark Rutte is zijn beste foto. En dan komen ze redelijk tot elkaar, ja. moet ik zeggen. Echt waar. Echt, denkt, ja, moet ik wel zeggen, ja, best gekleed. Ik, ja, hij heeft wel een mooi gesneden pak aan. Maar ja, het is, ik, het is wel strak. Het, het blijft gewoon een pak. Ik bedoel, nou, je, je hebt een pak en een pak, maar... Ja, nee, dat het is, nou, is wel, vast wel een dure, ja. Het is wel een strak pak. Het is een beetje mijn Matthijs van Nieuwkerk pak. Je denkt, van, is het nou net... Maar ken je nou die nieuwe nee, reclame? De nieuwe reclame van Zeeman. Ja? Dan dus zat je die mevrouw ziet met al die sokken. Van ja, mijn man die wil toch niet te duur. En dan zie je, uh, uh, dan zie je hem uh, achterin de auto zitten. Zogenaamd. Van uh, richting Binnenhof. Ja? Oh fijn man. Ja, ik zie ze wel liggen als ik thuis kom. <laughs> Gewoon die Zeeman sokjes. Oké. Okay. <laughs> ken je die niet, die reclame? Nee, nee ja. dat zegt helemaal niks. Maar ook niet. Nee. Nee, nee, ik even... vond het toch wel weer leuk. Ik denk, oh Mark, ja je vrouw het gelijk. Ik, ik heb ook Zeeman sokjes. Ik geef het eerlijk toe. Ik zou het niet eens weten. Ik heb altijd de mensen die voor de termijn dat. Uh... En nee, bij mannen is het zo dat de onderbroekelaar en de sokkelaar. Ja? die wordt gewoon bijgehouden en gevuld. En die koop je nooit, waarschijnlijk. Oh. Ik wel hoor. Klopt dat? Oh, onderbroeken koop ik altijd wel. Maar sokken? Nee, je hebt gelijk. Die worden nee, altijd want... voor me aangeschaft. Ja, ook ja. okay, maar... ik, ik weet niet hoe die draaien. Nee, die komen en... zomaar. Die springen zomaar in je je? Wat gek, nooit heb gelijk. Die worden gewoon altijd aangevuld. Ja, wat gek. Dat je sokken een beetje. Nou, pakken we Maar heb je er ooit aan gedacht om de sokkelaar van je vrouw aan te vullen? Nee. Waarom? Ik heb er nog nooit gestaan dat die aangevuld moeten worden, joh. Ik heb er maar ze nooit... zijn er gewoon. Ze zijn er gewoon. Dat zie je, vrouwen zijn onmisbaar in de samenleving. Dat is, echt, dat is wel belangrijk als je een sokken hebt. Dus denk eraan, he, want het is over een maand moederdag. Ja. Even verwennen. Dus als je een man ziet zonder sokken, dan kan het zijn dat hij nog vrij... Heeft hij geen vrouw? Vrij... Ik zag gisteren nog een man in sandalen zonder sokken. Nou. Ik denk, die heeft geen vrouw. Gisteren in sandalen zonder sokken? Ja, gisteravond. Het is er niet die lamzak die helemaal niks uitzag. Ja, het was een zanger. Hij zong best goed. Maar He? hij was uh, zeer onaantrekkelijk, moet ik zeggen. Okay. Maar ik was nou gisteravond bij uh, Cantina Vocal. Dat is, uh, Sleepte uh, hij f... hier nog iets mee of zat Had <coughs> hij nog iets op zijn rug dat je denkt... Nou, ja, nee, nee. Maar hij, hij ging samen hij met een andere, uh, Met die pianist die geweldig is, was. Ging een hij uh, concerten geven. Ja, iets van... Ja, een beetje uh, kale kale. Dames, dames en heren, het wordt wel erg onduidelijk al. Maar het is tijd voor muziek, dames en heren. Ja, even jazz. We vroegen morgen. De zaterdag voor Pasen. Die oude zetstrijden nog even gedenken en ze allemaal in de Eerste Wereldoorlog gooien. We zoeken het nog steeds buiten hoe het past. Ja. Liet Beer heeft een nieuwe zin al uit. Sut als altijd. Kiss the bride. Don't worry about the weather Because you can't la that. Don't you worry about your mother She'll just do what mothers do You're looking beautiful tonight, girl And your father will be proud of you La, la, la, la, la, la, at the party It's in a castle by the sea And don't worry about the music You know the DJ's a friend of mine And in the morning we'll be flying high To that island in the sky Ooh, I can't wait till I see you Walking down the Now the birds will feel sappige muziek van met Bianco, de nieuwe single heet Kiss the Bride, op de zaterdagmorgen. En uh, nou, het loopt alweer tegen een uur, uh, tegen, tege, loopt al te tegen, tegen negen uur. Zou ja. je die teksten zijn soms heel moeilijk te lezen ook. Ik dus zal een beetje bij de les krijgen, want ik heb een heel goor bericht. Alke. Ah, <laughs> het blijkt dus, ik heb, zit even bij de wetenschap te kijken, maar een poeptransplantatie kan een infectie met schadelijke darmbacterie verhelpen. Oh, ja, maar, dat is nieuws maar tegenovergewicht dit. lijkt zo'n transportatie niet te werken. Oh. Dus, uh, want de darmbacteriën spelen een belangrijke rol bij de verkering van voedsel. Droeg. Maar hebben ook invloed op de stofwisseling in het algemeen. En weer die, wanneer die darmflora uit balans is. kunnen er allerlei lichamelijke problemen ontstaan. Zoals diarree, chronische vermoeidheid. En dan ga je weer minder bewegen, word je weer dikker. Dat ja? hangt ja? allemaal met elkaar samen. En dan schijnt het dus toch van... Uh, dat ze dus nu uh, de, de, de darmwand of zo. Uh, dat ze een poptransportatie geven. Ja. Het lijkt goed te werken, hoor, tegen chronische diuree. Ruim 80% van de patiënten die via een slang door de... Oh, ja, door moet de mond... dit echt allemaal op de vroegemorgen, het jongens? Kregen, was van de vervelende bacterie verlost. Ja, ja. Maar ja, het helpt dus niet tegen overgewicht, maar het schijnt dus wel te helpen. Oh, dat is... nou, doe maar gelijk onder in die maag, weet je wel. Dat ja. gelijk. Uh... Nou, nou. Laat maar zitten. Ja, ik heb het, ik, oh, ik heb het wel, jaren geleden, komen je van gewoon? Ja, jaren geleden heb ik het ook verteld. Mensen die dan de ziekte van corona hebben. Of daar iets mee te maken hebben. Die, ja? die moeten dan eigenlijk met, uh, met poep van een gezonde dono aan de gang gaan. En ik heb ooit een vriend van mij gehad. En die was dus in Australië jaren geleden. En die las dus een verslag van een boer. Dus die is twee die een zieke koe, koe had. Die ja. ook last had van zijn darmen. Een gegeven moment is hij met de stront. Ja? Van die andere koe is hij gaan experimenteren. Bij die ene koe. Naar het binnenbrengen. En uiteindelijk is die ene koe dus gezond geworden door de poep van de andere koe daar naar binnen te brengen. Dus toen dacht hij zelf... Is dit vind ik een goed idee. Toen zijn uh, allerlei mensen hier geweest hier in zijn om dat voor elkaar te krijgen. Heel veel mensen wilden daar niet in meewerken. En uiteindelijk is dat, is dat toch is dat nu gemeen goed geworden, blijkbaar. Ja. Dus meer mensen er dus, toch mee dus, aan dus de gang? Eigenlijk. hoe heet die vriend? Dan heet het misschien een methode naar zijn naam. Nee, dat niet. Dat niet? Nee, nee. nee, nee. Oh, dat zou ja. wel leuk zijn. Nee, ze had er ooit eens over gelezen dat ze nou, het, misschien werk met mij. Ook. Ja, ik zit met mijn handen, maar wat moet ik? Wat is je zegt. Las in mijn darmen in. Nou ja, ga je op een gegeven moment ga je van alles proberen. En dit was een goede. Toen kreeg hij een donor. Een poepdonor kreeg hij. Dus, maar toen gingen we experimenteren. Goed, dames en heren. Sorry, deze vroege morgen. Heb je nog een uh, antifische bericht? Ja, ik heb een, uh, een bericht uit uh, uiteraard weer Amerika. Want daar ja? gebeuren de meeste rare dingen. Natuurlijk. Uh, een 36-jarige vrouw die ging haar, uh, haar zoon ophalen. Want ze was uh, gebeld dat hij uh, geschorst werd van school. En uh, ja, ze reed die, richting die school. En toen uh, dacht ze haar zoon te zien lopen. En die gaf ze een corrigerende tik van uh, dat hij dat, dat niet meer mocht doen. Maar toen bleek het een uh, ander kind te zijn. En nu is ze opgepakt door de politie. Die dacht ook optreden. En Daar moeten ook uh, klappen gemaakt worden. Ja, precies. Dus lange klappen en ja? korte klappen. Ja, nee, precies. Die opstel is altijd goed. En toen? Uiteindelijk voor opgepakt. Ja, opgepakt. En uh, nou ja, wat er uh, verder met de vrouw gebeurt, is uh, nog niet uh, bekend. Maar okay. Amerika is toch zo ernstig? Hè? Want als jij je kind even in de auto laat zitten, moet je even snel. Uh, een pak sigaretten haalt of zo, of weet ik veel wat. Ja, dan. Uh... Uh, en dan, dan kunnen ze je aangeven. En dan word je gewoon zo in één keer uit de ouderlijke macht ontzetten. Het is echt, echt ongelooflijk. Ja, uh... Als je maar dat zo hoort, het is echt uh, overdreven. En ik denk van, nou ja, kom maar op, alles, alles in Amerika is overdreven. Ja, ik vind het wel een beetje te gek voor woorden. Ik bedoel, wie heeft zijn kind nou niet gewoon in de auto laten zitten? Het was de gegeven moment toch echt drama, gewoon nou, dat hij niet als wilde je slapen. Je, als je uit eten wil of zo, of nou, en die oh, kan de auto voor de deur zetten, en je ziet je kind slapen, dan kan je toch gewoon lekker een hapje eten bij je. Bij de pizzeria of zo. Ik bedoel, als je het gewoon in de auto neerzet en je wil s'nacht slapen, dat is ook een idee. niet in de het. Dan het, dan het, aan het nee, je gaat eerst rond je bedrijf, valt, valt hij of zij in slaap. Maar een gegeven moment sluip je zo die auto uit en dan ga je binnen in bed liggen. En dan kijk je goed uit het raam. Ja hoor, goed, alles goed. Maar waarom kijk je uit eraan? Dat, dat snap het raam? Om te kijken of het er nog is en is of het? het nog slaapt. Ah joh, komt oh. goed. Oh, ja, je, ja, ben uh, de... je bent nog makkelijk. Dat is een nieuwe generatie. Dus. Ja, die zijn inderdaad wel uh, wat... Er, valt er een hoop uh... van te leren trouwens. Ja. Nu minder stress. Nou, laatste voor uur. En dat is natuurlijk weer Real to Real, dus de day van uh, onder andere uh, Stevie Nicks en David Kroll. Dat is echt zo'n super band weer. Dan zet je weer zo'n lekker wijf, nou ja, wel bejaard lekker wijf, zet je er met een waanzinnige stem. Dan komt het goed. We don't talk much about it. It goes back so many years. All the times we almost didn't make it. We stay clear. Devil, call it Respect, call it Fear But we never allowed the Devil to come To the party We were careful in our Own way We walked through The darkness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 So easy The devil pours a glass of champagne As someone new to dance It's so easy to ruin people's lives It Twirls around, and starts to laugh Tear up the invitation. The bells ring on the hour Twirls around And he laughs He said we'd never be sorry